Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Nederland gaat bijna een kwart van ons salaris op aan de huur of hypotheek. En daarmee zijn we meer kwijt aan woonlasten dan in de meeste Europese landen. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ook gaan we hier, vergeleken met andere landen, al vroeg het huis uit. Op zoek naar een eigen stekkie. Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met uh, ja, wat uh, cultureel en maatschappelijk normaal wordt gevonden. In Nederland is dus wat dat betreft een beetje een noordelijk land. Want je ziet dat de landen waar jongeren nog uh, minder vaak thuis wonen op die Gaat het gaat om een leeftijd van 25 tot 29 jaar. Dat zijn de Scandinavische landen, dus Zweden, Denemarken, maar ook, ook Finland. Ja, dus hoe noordelijker je in Europa komt, hoe gebruikelijker het blijkbaar is dat je vroeg het huis verlaat. In het zuiden van Europa, bijvoorbeeld in Slowakije, Italië en Kroatië, is dat een ander verhaal. In dat laatste land woont 80% van de jongeren bij hun ouders. Rond deze tijd staat Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren niet voor de interruptiemicrofoon, maar voor de rechter. Het Kamerlid wordt aangeklaagd voor het oproepen tot geweld, vertelt mijn collega Remco Andringa. Bijna twee jaar geleden hield van Meijeren een lange speech op een boerenbijeenkomst. Uh, hij zei daar dat het niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld en dat er een uh, opstand nodig is. Nou, en later dat jaar verscheen op een YouTube kanaal ook een interview met Van Meijeren en in dat gesprek uh, zei hij dat het tijd was voor een revolutie uh, waarvan hij maar hoopte dat die vreedzaam zou verlopen. Aan de rechters mag Van Meijeren uitleggen wat de bedoeling was van zijn uitspraken. Het kan wel een lange zit worden. Eerder heeft Van Meijeren gezegd dat hij tien uur nodig heeft voor zijn verdediging. Een van onze beste tennissers was er gisteravond even helemaal klaar mee. ik van de Zandschulp weet niet eens of hij nog wel prof wil zijn. Hij werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. En het was zijn slechtste wedstrijd ooit, zegt hij zelf. Ik denk dat je, dat je plezier moet hebben in wat je doet. Uh, ja, Natuurlijk, uh, met elke baan zou je denk ik hebben van... Uh, van ja, Zou je mindere dagen ertussen hebben? Die zitten er bij mij ook zeker tussen. Maar ja, als het te, als het te veel wordt, dan, uh, ja, dan moet je jezelf als vraagtekens stellen. Van de Zandsgroep heeft een zwaar seizoen. Nog geen enkel toernooi kwam hier verder dan de tweede ronde. En op de wereldranglijst is hij gezakt naar plek 102. Het weer nog. De dag begint op de meeste plekken droog en zonnig. Vanmiddag meer wolken, geregeld buien ook. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland de meeste vertragingen op dit moment op de A2. Utrecht richting Amsterdam, voor knooppunt Amstel rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten vertraging. De A7 hoorn richting Zaanstad, bij Purmerend. Bij de werkzaamheden staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. Staat 4 km file met 10 minuten vertraging. En het is druk op de N9 Altmaar richting Den Helder. Bij de werkzaamheden bij Petten staat 2 km file. En dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. met nu. ZFM in de ochtend. Don't shine, no sunshine. No.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 If the bush, bush, bush is in the park, if the bush